Dat zijn er iets meer dan in de afgelopen weken. Per dag laten gemiddeld zo'n 8.500 mensen zich testen. En er is ruimte voor 30.000 tests per dag. Het onderzoek van het RIVM bleek eerder dat mensen die verkouden zijn... niet verwachten dat ze corona hebben en dat ze daarom geen test aanvragen. Aura Thiemen, hoofd van het Centrum Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding van het RIVM... vindt het zorgelijk dat niet meer mensen zich laten testen.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 Als het goed is, uh, spreken wij met Astrid van het Veld. Ja, goedemiddag. Klopt helemaal. Goedemiddag, Astrid. Ik mag jou Astrid Oei. noemen, hè? Ja, natuurlijk. Goed zo. Astrid. Ja. Ja. Ja. Daar gaat het dan. Ja, waar gaat het om? Ja. Nou ja, <laughs> uh, je, je, je gaat uh, uh, jullie gaan met elkaar als coalitie ja. uh, weer zaken doen. Dat is de bedoeling. ja.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 Nee, nou ja, kijk, uh, welke dingen kloppen er niet, zeg maar, van uh, uh, dat nou, wat er in Facebook dat staat? Dat weet ik niet, want er is nog geen plan. Uh, het wethouder Berendse die heeft een, een plan klaar liggen. Die had een plan klaarliggen, maar ja, toen gebeurde het dus allemaal wat er gebeurd is. Daar hoef ik niet over uit te wijden. Nee. En uh, dat plan dat had al eigenlijk aan de raad aangeboden moeten worden. Ja, dat is nog niet gebeurd.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 deze groepen, maar uh, nou ja, dat is niet gelukt daar in die uh, kost Nee, dat worden hele dure dingen. Ja, en in ja. Noord op het Corridon, uh, ja, Corredonplein. Corodex. Uh, Corodex, sorry. Ja, corendon hebben we Ja, worden, dat is weer een, van een andere uh, land, dus dat kan ook. van Cor-en-Don. Ja, die hebben ook een terrein. Hè? Ja. Daar heeft niks mee gebeurd, maar goed. De Corodex terrein in ja. Noord. Ja, ook, daar, ook daar is de eis dat daar gewoon heel veel sociale huur komt.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 Je ziet, en, uh, je ziet met de partijen die er nu staan, zeg maar D66, CDA, VVD en de Partij van de Arbeid, geen uh, grote bergen. Nee, nee. Al nee. als ik bergen had gezien, dan had ik niet meegedaan. Nou ja, een leuke berg beklimmen is toch ook uh, wel een uitdaging. Ja, jawel, maar goed, uh, als je al bergen ziet en je moet nog beginnen aan een klus, dan denk ik niet dat je dan moet beginnen. Oké, okay. nou, dat is duidelijk. Dus.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 Het is echt hard nodig. Het, ja. is, uh, ja. het ja. is treurig voor degenen die hun daar een boterham mee moeten verdienen. Ja, Zeker. zeker. Goed, dank je wel voor dat het gesprek. Weer omdraait, hè? En uh, tot uh, de volgende keer, graag. Ja, tot de volgende keer. Heel ja, goed. Goeie. Dag. Doeg. Goed, we gaan luisteren naar muziek. Dat is uh, van Los Lobos La Bamba. Goedemiddag, meneer Wijnia. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Um, zeg ik meneer Wijnia of zeg ik Remco? Nou, Remco is sowieso goed. Ja. Um, uh, het is niet Wijnia, maar zeg ik Winia. Oh, Winia. oké. Okay. Ja. Dan is dat bij deze gecorrigeerd. Ja. Goed. Meneer Winia, ik, ik zie u op de foto staan uh, ik met. Dat uh, ja, sorry. Oh, ja, ja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 Zijn er nog dingen uh, die u met uh, Albert afgesproken heeft over wat Albert niet heeft kunnen bereiken, maar wat u dan wellicht wel zou kunnen bereiken? Nou, ik ben nu, dus nu mijn vierde dag. Ja. Dus het is nu vooral uh, kennismaken. maken, dus ik denk, waar u op doelt, ik denk dat, dat, dat we dat wel volgende week gaan doen. Ja.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 Um, nou, nou zijn er een aantal organisaties die dus in het pluspunt zitten. Hè? Dus, dus uh, onder andere ook uh, de buurtbemiddeling of het sociale wijkteam, hè, om maar uh, ja. wat te noemen. Ja. Nou, er, zit een, uh, ja. er is een arts uh, zit daar, uh, bloedprikken. Ja. Nou, ja. Dus eigenlijk is het, is het te veel om op te noemen. Ja. Um, zouden er um, er zeg maar nog meer dingen bij kunnen? Ik bedoel,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 Aha, ah. nou, dan, dan is dat dus naadloos in elkaar overgegaan. Uh, ja. Ja. Gaat u nog ja. op vakantie? Nou, eind juli willen we wel proberen nog wel even op vakantie te gaan, ja. ja. ja. Dan is het toch wel ja. ook wel een rustige periode in het uh, pluspunt. Uh... Ja, precies. Ja. precies. Dat is het dus. is ook een organisatie die natuurlijk niet... Uh,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 Nou, ja, een... uh, uh, uh, hoe heet het? Ja, een welbekende Zandvoorter. Althans, yeah. het is de zoon ja. van een uh, bekende Zandvoorter. Hè? Ja, precies. Zo. dat vind ik dan wel. Kijk, en dan staat het natuurlijk niet zo in het jaarverslag. Er staat meer van, ja, dit doen wij. En uh, ja, dat vind ik dan wel, denk ik, zo. Hey. Dus ik ja, denk ik, ja, deze, ja, het is pittig. Het is heel mooi hoor ja. dat ze dat uh, hebben gedaan. Ja. Inderdaad. Ja. En uh, ja, nogmaals. Er is, uh, er is genoeg te doen uh, voor iedereen. En op allerlei gebieden. Ik, ik, ik kan maar...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 Ja, nee, precies. Ja, dat was natuurlijk wel eventjes uh, uh, wennen voor, uh, voor iedereen. Uh, in eerste instantie dachten natuurlijk heel veel mensen dat we niet open gingen vanwege corona, omdat de horecagelegenheden niet open mochten. Ja. Uh, maar in principe hadden wij van de, of tenminste wij, bij de openbaat van de winter uh, besloten uh, dat dat het afgelopen jaar het laatste jaar was geweest. En dat hadden we ook uh, nou ja, bekend willen maken in de, in de, in de, in de, Zandvoortse, de, de Zandvoortse krant, zeg maar. Ja. Uh, met een advertentie op zich ergens iedereen te bedanken, wat uiteindelijk ook nu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 ja, helemaal zelf samengesteld. Dus dat dat zit allemaal in zijn hoofd. En hij heeft hier en daar wat wat wat, hè, wat, wat krabbels erover staan. Zeg maar over hoe het ongeveer de, met de verhoudingen van dingen. Um, en ja, als, als als een van ons dat uh, een van ons uit de familie zegt van goh, het lijkt mij leuk om een ejzaak te starten. Ja, dan zijn die recepten voor, uh, voor die, die persoon. Scene, gaat, yeah. Ja, dat gaat een beetje in zeg maar in later in zijn latenschap mee. Zeg maar, ja, dat dat, dat, dat zou een spannende <laughs> film kunnen worden, dit joh. Dit verhaal van je van je grootvader. Ja, ja, het klinkt af en toe een beetje inderdaad zo. Maar. Uh, ja, ja, met een geheim boek met uh, met notities. En ja. dat mag niet in verkeerde handen vallen. En, uh... Nou, dat is het niet zozeer natuurlijk. Hè, maar het is ja het is natuurlijk, het is echt, het is echt zijn ding. En daar heeft hij altijd heel erg veel plezier aan gewerkt. En het is zeg maar voor hem is het nu klaar. En hij zegt van nou ja, het is gewoon hè, het hoofdstuk is afgesloten, zeg maar. Hè, om een beetje ja. termen te blijven. Um, maar uh, ja, hij zegt wel altijd van nou mocht van even van jullie het leuk vinden. En dan zegt hij altijd een kanttekening erbij, let wel op. Het is heel zwaar werk. Dus, <laughs> ja, ja hè,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 Maar hij blijft wel in Nederland wonen, Jopa. Hij wil niet zeg ja. maar wat meer naar Italië terug uh, gaan om daar. Uh... Nee, nee, nee, nee. Hij blijft echt. Uh, hij is een echte Nederlander. Ja, ja, hij, hij spreekt hij spreekt ook uh, vriend Italiaans hoor. En uh, hij is ook uh, hij heeft ook echt uh, daar zeker, met Italië zeker een, een band, zeg maar. Uh, een sterke band. Alleen ja, hij. Uh...